Dat er nog 19. De screening is bedoeld om zeldzame aandoeningen op te sporen. De meeste ziekten zijn niet te genezen, maar wel te behandelen als ze tijdig worden ontdekt. Met het huidige programma worden per jaar zo'n 200 zieke kinderen opgespoord. Na de uitbreiding komen daar naar schatting 20 tot 40 kinderen bij. De screening wordt vanaf april gefaseerd ingevoerd. In Zuid-Korea zijn 29 mensen omgekomen bij een brand in een fitnesscentrum. Het aantal kan nog stijgen, want de brandweer is nog niet overal in het gebouw geweest. De meeste slachtoffers zaten in de sauna en stikten door de rook. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Het vuur begon in een auto die geparkeerd stond in de kelder van het gebouw. In de kliniek in Rotterdam heeft een man een arts vastgebonden en bedreigd met een vuurwapen. De verdachte is nog voortvluchtig. De arts is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. De gewapende man bedreigde het personeel waarop medewerkers de politie belden. Hoeveel mensen er binnen waren is niet bekend. Het gaat om de expertkliniek die samen met de Veldhuiskliniek in één gebouw zit. In de kliniek worden behandelingen aan hand en pols gedaan. Michael Reiziger wordt de tijdelijke trainer van Ajax. Hij wordt geassisteerd door Winston Bogarde, die sinds dit seizoen ook zijn assistent is bij Jong Ajax. Ze zitten zondag samen op de bank bij de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Willem II. Trainer Marcel Keizer en zijn assistenten Spijkerman en Bergkamp zijn op non-actief gesteld. Het weer dan nog. Het blijft vanavond bewolkt en nevelig. Op steeds meer plekken komt dichte mist voor. Af en toe valt er regen of motregen. Morgen ook bewolkt en nevelig. Met kans op regen en motregen. Het wordt dan 6 tot 10 graden. Dit was het. En... Cfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Er staan files met 10 minuten of meer vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen, 40 minuten vertraging. A4 Rotterdam Amsterdam tussen Epenburg en Zoeterwoude, 20 minuten. A8 Amsterdam richting Zaandam voor Zaandam een kwartier, dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam gorkum tussen Enerkilo Ambacht en Stiedrecht een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, het ging een klein beetje fout. Ik had de verkeerde jingle voorstaan. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè? Ja, zo werkt dat. En wat kan nu in de tweede uur nog van ons verwachten? De gouden Ouwe van de Week, die hebben we nog. En het weer voor het komend weekend. Ja, ik daar buiten kijk, is het alleen maar mistig, geloof ik. En dan hebben we nog het bioscoopprogramma van de Week. En dat is van Circus Zandvoort. Ja, natuurlijk lekkere muziek. Uitgezocht door Ronald. Ja, wat wil je nog meer? En ik hoop dat dat beter gaat dan wat ik het doe. Maar ja, dat kan als je niet veel meer achter die regelpaneel staat. Of alleen maar mijn hand op te steken en dan doet hij het altijd wat ik zeg. Dus nou, dat is ook wel handig hoor.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 Oh, oh. Of the love that you give me every night There are nine million bicycles in Beijing That's a fact It's a thing you can't deny Like the fact that I will love you till I die And there are nine million bicycles in Beijing Oh, oh, dat is nog hè? niet echt, hè? Nee, dat de is het toch niet. In de tijd. Nee, ja, jij wil het helemaal snel laten gaan, maar zo werkt dat niet hoor. Ja, ja. Nee. Wat, wat, wat, wel, wat wel heel erg jammer is, vind ik zelf, dat de damhertenjacht is legaal geworden. De Raad van State heeft woensdag in een uitspraak bepaald dat de provincies Noord- en Zuid-Holland juist hebben gehandeld door een jachtvergunning af te geven om de damhertpopulatie in de Amsterdamse waterlijn in Duinen in toom te houden. De jacht is dus toegestaan. In 2016 had de provincie Noord-Holland al vergunning gegeven... om de damherten af te schieten. De dierenbescherming en de faunabescherming waren het daar niet mee eens. Ze vonden dat de provincie haar keuze voor het afmaken van de herten... niet goed had onderbouwd en stapte naar de Raad van State. Ja, en nu heeft de Raad van State dus gezegd dat het toch terecht geweest is. Ja, maar waarom vind jij het jammer? Als ik nou, ik vind het mooie beesten. Ja. ja, ik vind het hele mooie beesten. Misschien, ik, ik heb het idee dat het... Ik snap dat de populatie te veel is... maar dat kan op een andere manier opgelost worden, denk ik... door ze bijvoorbeeld te vangen en ergens anders uit te zetten. En dan hebben ze daar een probleem. Nou, dat geloof ik niet. Nee, weet je, ze hebben geen natuurlijke vijand. Dus... Nee, nou ja, dan zou je die misschien moeten introduceren. Ik, ik, ik, ik, ik bla ja, maar dat wil, niemand wil plotseling uh, bij als ze in de polder wonen... bij thuiskomst uh, een wolf op het erf zien. Lijkt me niet. Nee, precies Nee, die hebben we al genoeg trouwens ik, in ik, Nederland. Daar hadden we het net al over. Ja, dat zijn, dat zijn uh, wolfs die, dat dat ja, die zitten in Ik heb, heb, heb <laughs> me persoonlijk bemoeid met de Oostvaardersplassen ja. ooit. de aanleiding van het feit dat uh, de Staatsbosbeheer had gezegd... we laten de natuurse gang gaan, we voeren niet meer bij. Ja. En toen lagen er plotseling een paar van die Vicente dood langs het spoor. Ja. Ja, dan is Nederland klein. Hè. Komt niet aan dieren. Ja. Als je arm bent mag je de m krijgen, maar niet aan dieren komen. Nee. nee. Met als slot van het liedje dat het dus bijgevoerd moest worden. Ja. Ook uh, door de rechter goedgekeurd. Uh, met daar weer als gevolg van dat door de overbegrazing. plassen gewoon in gevaar komen. Ja, daar heb je gelijk in. Ja, en, ja je weet uh, Als je niet het hele plaatje kan, kent. Ja, pff, als je... Maar ik vind het. Ik, nogmaals, ik vind het, uh, het prachtbeesten. En uh, ik, vind, ik vind het heel jammer. En ze zijn ook erg lekker. Ja. ja. ik weet ik heb ze nooit gegeten hoe ik eerlijk zeggen. Oh, lekker lekker lekker. lekker. Ja? Ja? Ja, ja, ja ja ja, ik ja, heb ja, ze nooit nee. Ja. Ja. nee. Ja. Maar um, laten we eens met een plaatje draaien. Lijkt dus. me wel. You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 Without you, Avicii. Ik vind die man zo'n mooie stem hebben. Oh, ik dacht dat je mij een mooie stem Wat heb. vond ik? Mij een mooie stem vond hebben. Uh, Hans. Dank je. Hans. Dank je. Ben jij uh, op een kruispunt geboren? <laughs> nee. Omdat oh, nee. daar de meeste ongelukken gebeuren. Nee. Hé, hey, maar uh, we hebben ja, nu de gouden Ouwe van de week. Oh, gaan we nu wel de Gauwe Ouwe ja, doen? Ja, het is kwart het over, is, hè? Nee, het Hallo. is helemaal geen kwart over. Het is uh, 13.50. Golden Odie. Joh, Echt, ja, er is wat over. Nou, ik ga er eens wat over zeggen. Ik heb er eentje uitgezocht en dat is eigenlijk, dat is iemand die komt uit Deep Purple. Ja. Weet je dat? Ja. Dat is Roger Clover. En dat is een, een liedje van, um, dat komt uit een tekenfilm. Dat was de bedoeling en ze noemden hem ook De Zingende Kikker. Ja. Ja. En weet jullie hoe die heet dan? Butterfly Ball. Flyball. Nee, oh. Love is All. Oh, Love is All. Ja, ja. En die komt uit 1973, nee, 1975. Hij is In 1975 is hij, is hij opgenomen. En door een getekende videoclip staat het nummer ook bekend... als, wat ik net al zei, de zingende kikker. In Thuisland-Engeland deed de single helemaal niks. En in Nederland uh, werd het de nummer 1 zelfs. De nummer bereikte in mei 1975 de eerste plaats in de top 40... en de nationale hitparade. Hit Kennelijk hadden de Nederlanders wel oren naar de vrolijke uptempo melodie. en de wals als brug in het midden. Nou. Ja. Dus. Het was ook in de periode dat Nederland qua muziek, muziek um, voorliep op Engeland. En um, deze, dit nummer wordt ook wel beschouwd als de eerste videoclip. Ja, ja ik, vond, ik vond het een heel gezellig liedje altijd. Ja. Nou, Kom, nou, komt hij aan? We gaan het er nou luisteren. Ik vond het een leuk clipje. Een leuk plaatje, hè, dit, hè? Een Filipje. Ja, ook, maar ik word er altijd zo gezellig, zo, zo vrolijk van, hè? Ja, Ja, ik moet er altijd zo op lachen. <laughs> nou ja, een half uur. Hey, ja, ja. Ik ben. Ik ben Iedereen zijn of haar drugs. Zeg ja. maar, hè? Ja, dat is waar, ja. Ja. ja, ja. En dan is de, dat nummer is jouw ja. drugs. Ja, mijn lachende kikkerdrug. Jouw ja, lachende kikker De van was de kikkerproef. Ja, die is ook kikkerproef. Kikkerproef? Ja, is ook. Jannie kikkerproef? Ja. Echt. Uh, uh, uh, uh, uh, het gaat er, uh, ik las inderdaad in de, in de krant dat de coalitie in, in Zandvoort is weer gevallen. Nou, opnieuw staat erbij. GBZ achtte zich tijdens de extra raadvergadering en niet meer gehouden aan het coalitieakkoord en stapte eruit. Over de vraag of de gemeenteraadleden beïnvloed zijn geweest... door de e-mailverkeer mail be, mailverkeer van wethouder Michiel Demmers en derde werd niet gestemd. Het gewenste raadsonderzoek dat komt er nog. Ja, en we hadden het erover inderdaad. Uh, infantiel gedrag. Ja. mensen gedrag. Ja, mensen moeten eens wat minder over Facebook zeggen en wat tegen elkaar praten. Denk nou, je dat, dat... dat zou al een goede zijn. En uh, ja. in plaats van macht. Ja. Gewoon, ja, ja. ja. Denk is gewoon wat verder. Ja, ja machten schaam. zijn ze... Ik oh, weet, ik, dat woord mag ik eigenlijk niet noemen, maar het is wel zo. Maar um, het is... Uh, hmm. Ja. Dat is het. Ja. Nou, we zullen zien wat eruit komt volgend jaar. als Ik vind het, het het meest sneu, want daar hadden we het net over. Dat is natuurlijk die coalitie, die is nu. Die mogen geen beslissingen meer nemen en niks meer doen, eigenlijk. En dat vind ik het meest, meest trieste, want alles gaat gewoon nu de ijskast in en het wordt niks meer, niks meer beslist, eigenlijk. En dat ja. is. Terwijl er nog een hele hoop te doen is. De, nee, want dat watertoren. Dat, euh, nou ja, dat is gewoon de ijskast ingegaan. Alle Zandvoortse politieke partijen en sowieso alle lokale partijen die zouden zich eens moeten beseffen dat het vertrouwen in de politiek begint daar, ja. lokaal. En hoe kan het toch en dat als je het vertrouwen zwart maakt ja. en voor rotte vis uitmaakt? Dat geeft geen vertrouwen. Nee, dat zeker niet. Dan ben je alleen maar sneuwen en infantiel. Ja, ik heb gezegd. Dank u. Een bombastisch nummer is dit. Ja, van, leuk. Uh, ja, ja. Ik, ik had het idee dat er ook van die kikkersjes in zaten. En, dat klopt. In ja. de, de club zitten films. Ja. Oh. En En. nog wat. Ja, weg. He? Ja, ja. ja, je wou niet meezingen. Ik zag nee, het. Nee, zo'n denderende stem heb ik ook niet. Nee, nou, hey, Hans, nou, Hans, Hans, Hans, Hans, Hans, Hans. mee hoor. Hans, Hans. Hans, Hans, Hans. Hans, Hans. Ja. Hans, Hans, Hans, Hans, Hans. ja. Zo'n lief tegen zijn vader. Papa, mag ik bungee jumpen? Nee. Uh, waarom niet? Nou, zegt papa, je leven is al begonnen met een gescheurd rubbertje. Laat het niet zo eindigen. GELACH <laughs> Zullen we een hard, plaatje hè? draaien? Maar. Ja, dat lijkt me wel. <laughs> History van Maroon 5. Oh? Ah, dat valt toch allemaal wel mee. Ja. Zeg Hans. Nee, nog niet. Even wachten. Wat nou weer? Nee, nee, nee, nee, nee. Wat jij wil, dat moet je even nog niet doen. Waarom moet ik het niet nou, doen? doe het maar nu. Zo, ja. <laughs> doe ik het nou wel of doe ik het nou niet? Ja, doe maar, want ik heb hem gevonden. Okay. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ik weet altijd als hij zo begint... dat ik altijd heel snel eventjes wat op moet zoeken. Ik heb altijd liever dat iemand erbij zit die het voor me opzoekt. Maar ja, dat, die is er even niet. <lacht> het bleef bewolkt en het was nevelig en er kwam dichte mist voor. Nou, we komen maar naar buiten te kijken. Het is hartstikke dicht. Af en toe viel er regen of motregen. In het zuidelijke helft van het land kon het intenser regenen. Er stond weinig wind en het werd acht of negen graden. Om half zes vanavond... Kies nou een keer, is het acht, is tussen, het negen? Ja, nou, nee, acht en een half. Het werd acht en een halve graden. <laughs> Om twee van half zes begon de astronomische winter. Hey, maar daar merken we weinig van. Komende nacht daalt het kwik naar zeven tot lokaal drie graden. Dus dat mag wel, zeven en lokaal tot drie. En er kans op dichte mist. Morgen is het wederom bewolkt en nevelig of mistig. Met kans op wat? Motregen. Het wordt zes tot tien graden afhankelijk van de hardnekkige mist. Oké. Okay. Als je naar nou motregen hebt, hè? heb je dan ook vlinderregen? Nou, ja, motregen, dat, ja, dat is heel vervelend, die dingen prikken geloof ik. Mier, meer regen? Ja, heb je allemaal. Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik vraag me dat af. Dat... Hey, jij vraagt je wel meer dingen oh, af. Oh man, he? man, man, ik zit zo vol met vragen. Ik merk het, merk het, ik, Ja, ik merk het. More than this Roxy music. Ja, dat is meer dan dit. Ja, ja. ja dat ja. is zo. Ja. Uh, dat, yeah. vond, dat vond Brian Ferry ook, want die ging toen heel snel solo in. Dus. <laughs> uh, hou je wel van fietsen dan, eigenlijk? Nee. Ook niet. Nou, lekker is dat. Ja, ja het lekker. Zijn, maar van waar, hou van het lekker waar hou je wel van dan? lekker. Waar hou je wel van dan? Bossenbol. Oh, nee, die heb ik niet. Nou, waarom vraag je? Nee. Ja, ja nou ja, maar die heb ik niet. Anders had het me dan ook niet. Nee, dat is waar ik zal het niet meer vragen. Anders had je namelijk naar de testmiddag... van de cycling Zandvoort kunnen gaan... op 27 december. Van 1 tot half 5. Fietsen op het circuit van Zandvoort. Voor iedereen, met helm. Gratis toegankelijk. Nou, maar jij hoeft geen helm op... Jij bent, nee. met, jij bent met helm geboren, dus nee, dat ik doe niet. Nee, valt waardig aan de verprijs. Ja, <laughs> Deze ja. mogelijkheid wordt gecreëerd om fietsers kenten te laten maken... met de 24 uur en de 6 uur race van Cycling Zandvoort op 16 en 17 juni. Van 1 tot kwart voor 2 vrij fietsen. En kwart voor 3, van 1 tot kwart voor 3 vrij fietsen. En van 3 tot half 5 koersfietsen, helm verplicht. Je kunt je gewoon aanmelden bij de pitboxen... Zitten daar ook honden, Niet pitboeren? Ik heb geen idee, oh. Hans. Ik, ik ben nog blijven hangen bij vrij fietsen. Oh, oké. Okay. Nou, je kan daar gewoon je bij gemelden bij de pitboxen. En vandaar het circuit betreden. De inschrijving van de Cycling Zandvoort, van de 6 uur race en de 24 uur race, is ook weer geopend op www.cyclingzandvoort.nl Weet je, nou. Hans, als alles in balans is, hè? Ja. Dus de plus en de min, dat heft elkaar op en dan is het weer in balans. is nul. Wat staat er dan tegenover vrij fietsen? Gevangen fietsen? Vrij fietsen. Ja, ja gevangen fietsen. Het, ja. ja, denk ik dat Ik vind het zulke lastige vragen. Ja, dat, dat doe jij altijd, hè? Ja. ja. Ken je deze nog? De Jumbo chijf ja. Ja, deze, ja. ja. Roebets, Jukebox, Chive. Ja. Ah, ja, hadden we hadden het er net even over. Ze hebben een aantal hits uh, hiervoor gehad. En toen zong Frankie Valli. Valli zong daar ook mee. Uh, ja, wie die man met die hoge is, Want volgens mij is hij daar ook bij gekomen later. Want die hoorde ook niet bij de Roebetsen echt. Dacht ik. Frankie maar, Valli bedoel je? Nee, nee, maar dat is toch niet Frankie Valli die zo nee, nee Nee, nee, nee. Volgens mij is dat gewoon een of andere studiomuzikant geweest. Ingehuurd. Ja, ja. Een soort uh, millivanille, maar dan anders. Ja, maar <laughs> ja. Ja, jij zegt het. Ja. ja, toch? Dus jouw verantwoording. Dank je. Ja, alsjeblieft. Zou ik willen. Ja. <laughs> nou, vertel eens wat nuttigs. Ja, dat heb ik er even nog niet. Ik ben wat aan het zoeken. Zeg, uh, uh, ja. ik ga niet alles in mijn uppie doen hier, hè? Jawel, dat mag wel. Nee, Daar word oh. je voor betaald. Wat? Oh, dat krijg ik betaald? <laughs> oh. oh, cool. Nou, <laughs> <laughs> <laughs> I met in a club down know so O'Conn Where champagne It is just that terrible life.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 the top. Volgens mij hoef ik deze niet echt uh, af te kondigen. Ja, Wel dat het live was, hè? Live. Ja, maar ook dat was wel duidelijk, toch? Ja, nou ja, in principe wel, ja. Ja. Ja. Wat in, gaan we in doen? In principe wel. En het want... is kwart voor. Nee, hoor. Het is kwart voor. Nee, hoor. Oh. Maar je wilde... Ja, voor de ja elke keer weer, hè. Elke keer trap ik er weer in. En... En we gaan naar het bioscoopprogramma van Cirque Zandvoort. Tot 27 december. En dat is Paddington 2, dagelijks om half 2. Ferdinand, ook dagelijks om half 4. En de filmclub van Simon van Kolm, Happy End. Woensdag. Nee, die is al geweest, neem me niet kwalijk. Huisvrouwen bestaan niet, vrijdag, zaterdag om 7 uur. Huisvrouwen bestaan niet nog een keertje, donderdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag om 8 uur. En Murder on the Orient Express, dat is vrijdag en zaterdag. Dat is om half tien. En de kassa is dertig minuten voor aanvang van de voorstelling open. Verwacht wordt Cinema Notogie, Oude Liefde op 9 januari. En Ladies Night, Fifty Shades Freed op 7 februari. Dat ga ik eens eerder zeggen, maar dat duurt nog heel lang. En de locatie is Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummer vijf. En eventueel als u een plaats wil bespreken, telefoonnummer 023. Dus dat is gewoon... In Zandvoort vijf zeven een acht zes acht zes. Titel: Walk the Moon, uitvoerende. Uh, je hebt het gedaan of niet? Hè? Je zou maar een band hebben die zo heet: Lopen op de Maan. Ja, die, die, die, dat zeg ik net, dat die er dan is. Ja, een rare, rare naam voor een band vind ik. Raar. Oh ja, Als, je wordt zo gezwakker en dan kijk je in de spiegel en wat denk je dan? Ja, nou, Wat denk je dan. Ja, ja, de nee, dat hou ik niet lang vol, want meestal gaan de spiegels kapot. Ja, dat, zijn, ja. dat zijn jouw woorden. Zo onaardig ben ik ook niet. Nee, maar dat zeg ik allemaal. Nee. Nee, ik wil nog even een, een van onze programma's van ZFM toch wel weer promoten. Dat doen we altijd elke week even. En het is Goedemorgen Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland. Zaterdag, dan is het om tien over tien De Duinwachter verteld. En om half elf kerstboodschap door dokter Anders Teunhard van der Linde. Dat is van de kerk waar wij zingen. En om tien over elf lijsttrekkers en kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid. Om vijf voor half twaalf lijsttrekken van een kandidatenlijst GroenLinks. Dus ik hoop niet dat ze elkaar tegenkomen. En er komt er nog eentje <lacht> aan. Elf uur veertig komt de kandidatenlijst van het CDA. En het Watertorenplein. O jee. Ja. En om vijf voor twaalf de derde trekking decemberlotenactie. Ingrid Muller en Peter Bluis. presentatie is Irene de Jager en Pieter Joustra. Eindredactie, nou, uh, ja. Gerry Rutte. Altijd. Lekker luisteren met ze. Ja, dat handen. moet wel, want dat kan best wel eens leuk worden als ik het zo zie. Natuurlijk, maar natuurlijk. Dat is ook. Ja. Nou, gaan ze misschien weer op Facebook wat doen? Je weet het nooit. Nou, nah, laten we hopen, maar als dat zo. Oké. Na-na-na-na-na-na Beetje excuses nu op zijn plaats. Hans krijgt zo meteen zijn pilletje en een glas warme melk, en dan is het weer goed. Het dus wow, is keer, uh, als je een jingle voorzet. Dan, uh, en hij doet het niet. Ja, nee, dat is wel. Ah, oké. Okay. Nog weer stil. Ja, nee, maar, ja, niet, nee. Jij, nou, jij zei net tegen mij. Ja, ik heb nog een heel ja, klein berichtje. Ja, nou, daar komt hij dan. En ik het is was blij uh, dat je het over je berichtje hebt. En het is toch wel belangrijk. <laughs> wat merkt u van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem? De taken van de gemeente Zandvoort worden vanaf 1 januari uitgevoerd door de gemeente Haarlem en Spanelanden voor reiniging en groen. Voor zaken als de aanvragen van een paspoort, een verhuizing, vergunning of het inzien van bijvoorbeeld bouwtekeningen en plannen... kunt u net als nu terecht bij de centrale balie in de publiekshal van het gemeentehuis. De burgemeester en wethouders en de gemeenteraad blijven net als altijd de gemeente Zandvoort besturen vanuit het gemeentehuis. Nou ja... Ook de gemeentesecretaris en de grevier en de griffiemedewerkers houden een werkplek in Zandvoort. Dus niet iedereen verhuist. Nee. Ik dacht dat eigenlijk was, dat ja, alles weg zou gaan. Als je de regie wil, als, als je de regie wil houden, dan, uh, dan moet er iets blijven zitten. Ja, dat is waar. Maar ja, de, de gemeenteraad blijft hier zitten. Tenminste, ja, maar die blijven niet, hier is, zitten. Dat is uh, uh, politiek bestuur. Ja. En je hebt ook uh, ambtelijk bestuur nodig om het zo maar te zeggen. Ah, dus de ambtenaren verhuizen? is een groot deel van de ambtenaren zijn verhuizen of gaan verhuizen. Weet je, ja. weet je hoeveel dat niet? Nee, geen idee hoor. Want uh, ze hadden het dan al over om, uh, om het gemeentehuis of het raadhuis, hoe je het noemen wil, om dat uh, een ander uh, doel te geven. Want dat het, uh, ja, het is een mooi gebouw, maar straks zit er geen sterveling meer. Maar, en, en dat ja. is jammer. Ja. Voor zo'n heel mooi gebouw. Want het is een prachtgebouw, vind ik. Ja. Uh, uh, Zekergevel is uh, uh, heel nieuw en Wat zeg je? Zeker de gevel. Ja, oh, dat bedoel je, ja. ja zeker ja. ja Dat vind ik zeker. En, en dat, uh, dat, uh, dat vijvertje wat ervoor zit, of hoe je dat noemen wil. Dat ziet er echt heel leuk uit, hoor. Een heel, ja, mooi, vijvertje. heel mooi plein. zo Het vijvertje. Ja, wat is het dan? Is, het is toch een vijver, of niet? Een fonteintje. Een fonteintje. Een fonteintje. fonteintje. Ja, dat is een fonteintje. Hans, Hans voordat ja. we met z'n tweeën de bocht uitvliegen. <laughs> ja. Denk ik dat het verstandig is als we gewoon zeggen. Dag. Dag. Tot morgen. Ja, en tot morgen. Ja, tot morgen. En dan zijn we weer compleet met z'n vieren. Precies. Okidoki. En dan weet je, dan hebben we nu alle ongelukjes voorkomen. Ja. En we groeien morgen weer lekker gezond opstaan. Het enige ongeluk wat niet is voorkomen is dat je moeder je hebt laten vallen. Dus. <laughs> dat weet jij niet als ze dat ja. gedaan hebben. Ik zit naar je te kijken, joh. Dat kan niet anders. <lacht>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 You're half of the flesh And blood that makes me wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Voorspoedige start. Voorspoedige start. We beginnen met het NOS Journaal. De uitspraak in de zaak Mitch Henriques heeft bij zijn familie geleid tot.